En in het noorden van het land op de A7 herenveen Groningen tussen Boerakker en Leek. In beide richtingen 2 kilometer.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 Met Tom van Dijk. Goedemiddag, hartelijk welkom. Vier minuten over twee, geen voetbal. Een heleboel andere sport vanmiddag. Bijvoorbeeld het laatste onderdeel bij de WK-Atletiek. En die houtkamp. En wat voor onderdeel. Tom Tom. Wat een ja. wedstrijd. Wat een race. Met de man die nu aan het dansen is in Degu. In het stadion. Want de allerlaatste race leverde een wereldrecord op. En wat voor 4 keer 100 meter bij de mannen. En wie anders dan Jamaica. Met een topbezetting. Carter. Freighter. Maar met name Johan Bleek. En Hussein Bolt, zonder SFA Powell, die was geblesseerd. En dan 37-04. Het oude wereldrecord, 37-10. Gelopen in Peking tijdens de Olympische Spelen met Bolt. Toen natuurlijk ook Jamaica. En nu 37-04. Amerikanen komen in het spel niet voor omdat de laatste wissel niet goed ging. Frankrijk, heel knap tweede. Met natuurlijk Christophe Lemaitre in de ploeg. En op de derde plaats St. Kitts en Nevis met de wereldkampioen 100 meter van 2003. Kim Collins... Maar alle ogen nu gericht op het wereldrecord. Eindelijk een wereldrecord. Misschien wel het hoogtepunt van dit WK. De 4x100 meter bij de mannen met Jamaica. 37 seconden, 400ste. Hussein Bolt en Johan Bleek, de grote mannen van Jamaica. Goud en een wereldrecord op de 4x100. Dan nou, gaan we naar de grote motoren. Hans van Looshoort, zijn ze al onderweg? Ze zitten in de tweede ronde en er is enorm veel spanning... want het dreigt te gaan regenen op het circuit van Misano. Jorge Lorenzo aan de leiding, vlak voor Casey Stoner, voor Pedrosa, voor Dovizioso. Zij voeren de druk op, maar op de vijfde plek. En hij heeft net de snelste ronde gereden, Valentino Rossi. Nauwelijks hebben we hem gezien de laatste drie, vier maanden. Maar hij is er weer bij. Waarom? Omdat de omstandigheden moeilijk zijn. En dan komt hij het best tot zijn recht. Valentino Rossi op de vijfde plek voor eigen publiek... want hij komt uit deze buurt op het circuit van Misano. Honkbal in hoofd door Pioniers tegen Amsterdam. Theo Blasjaar, de Hollandseries. De Hollandseries bestaan sinds 1987. En gisteren hebben we voor het eerst in de historie een duel gezien. wat vier uur en een kwartier duurde en maar liefst 14 innings. Zo lang heeft dat nog nooit geduurd. 4-5. Dat was de overwinning uiteindelijk voor Amsterdam in de wedstrijd tegen Pioniers. De eerste wedstrijd in de serie best of 7. Vanmiddag het tweede duel. We zitten in de vierde slagbeurt. Amsterdam aan slag. En Amsterdam leidt opnieuw met 1 tegen 3. Ah. Come on, I always say to myself, tomorrow, boy, right? you can always Dan even geleden natuurlijk hè, Roberto Giacchetti en de scooters. Die hoorden er ook altijd bij met Ice We gaan het hebben over roeien. De mannen vier zonder stuurman gingen naar het WK in, in Slovenië. En zeiden hard roeien en maar zien waar het schip strandt. Nou dat strandde nog niet zo snel. Want na een sterke finish in de voorwedstrijd eerder deze week... plaatste de boot zich geheel onverwacht voor de Olympische Spelen. Maar in de finale vanochtend eindigde de mannen vier uiteindelijk als zesde. En overal was daarom het gevoel van dat Klem toch wat onbestemd. Nou, vandaag is het natuurlijk niet, uh, niet echt iets om trots op te zijn. Maar ja, gisteren was wel goed. En uh, woensdag was het natuurlijk ook wel... Uh, ja, nominatie en kwalificatie is natuurlijk belangrijk. Maar als je toch in de finale ligt, ja, hoop je toch voor meer. Maar op voorhand was dat, ja, ver uit beeld Ben Bij ja. iedereen die er verstand van denkt te hebben. Ja, nee, ik wil wel hebben natuurlijk een heel slecht kamp gehad. Uh, het ging gewoon niet echt lekker, stonden constant onderaan de tabel. Ja, dat geeft natuurlijk niet heel veel vertrouwen. Maar, Door het kampentrainer's trainingskamp. Ja, maar vooral het laatste kamp. En, uh, ja, je weet natuurlijk wel, dat uh, het zijn wel vier gasten die gewoon echt zo'n wedstrijden houden. En uh, op het moment dat het moet, er wel voor gaan. Ja, en als het dan alles op zijn plek valt, dan heb je een wedstrijd 6.5, de halve de laatste duizend. En gisteren, en, ja, alles kan dan. Hebben we nog iets geroepen vandaag in de boot? Iets moois over, over plakken, blikken? Nou ja, ik uh, riep het uh, na 500 meter, van jongens, we liggen er nog wel bij. We zitten niet echt goed te roeien, dat, uh, dat hoef je niet te zeggen, we zitten niet goed te roeien, maar dat weet iedereen. Ik zei van, als ze nog willen, moeten we nu gaan. Uh, ja, we proberen het. Uh, ja. Het moeilijke is, als je niet echt lekker aan het roeien bent, dan is ze uh, hard vechten, ja, het doet alleen maar pijn. Are jullie moe? Na deze week? Ja, moe. Maar Je, ah, je, nou, gaat het wel je bent altijd moeier in trainen. Van een hard trainen word je natuurlijk net zo moe. En, ja. Dan doe je vier, vijf afstandjes in één training. En dan uh, klaag je ook nergens over. En de selectieweek deden we zeven dagen achter elkaar uh, twee kilometers. En dan klaag je ook nergens over. En nu, ja, tuurlijk, het is net even een, ho een niveautje hoger. Maar, ja. Een van de geinigste dingen deze week vond ik uh, ja, die uitroep van jou over Londen. Uh, er kwam een push opeens, het ging geweldig lopen nadat je iets geroepen had. Dat vond ik zo'n mooi verhaal. Ja. ja, het is toch... Uh... Kijk, iedereen uh, heeft pijn in zijn poten en is moe. En, en... Maar als je op een gegeven moment zoveel snelheid weet te genereren... dan kan niemand anders, ja, daar kan je niet op reageren. Dus... Vertel eens wat je zei. Uh, ik zei wie wilde naar de spelen. Op uh, een ik... andere toon dan dit, denk ik, hè? Ja, maar ook iets meer puffend. <laughs> en... Uh... Ja, iedereen, iedereen dacht van ja, ik wil naar de spelen en ik ga het nu laten zien. En, ja, en is het dat klinkt een beetje heroïs, een beetje romantisch misschien ook wel. Ja, ja misschien. Ik wil het dus niet dat ik daar, daar normaal van ben hoor. Wat was het een ingeving? Of deed je er van tevoren misschien wel over naapjekamer ja. Nou ja, we hadden het er wel over gehad. Van uh, ja, als ze het nu niet redden, gaan we niet naar de spelen. Ik wil dat het zo simpel was het. En uh, als we niet naar de spelen, dan wordt het volgend seizoen uh, behoorlijk lastig. En, uh, ja, ik had wel echt het idee dat dat uh, het doel van die wedstrijd was. Het behalen van de spelen. Dat is gelukt. Er is wel over jullie gesproken. Nu praten we met jullie. Hebben jullie het gevoel dat dit wel een club is die, uh, die samen iets moet gaan doen? Uh, kan gaan doen? Is er een groepsgevoel ontstaan? Misschien wel hier door jullie ja, boven verwachting presteren. Of zeggen, nou ja goed, ik ben iemand die toch gewoon weer op nul begint. Of ga je je hard maken voor deze ploeg? Nou ja, ik... Uh... Ik vertrouw natuurlijk al op de coaches. En als je denkt dat ze twee medailles kunnen winnen door deze ploeg bij elkaar te houden, dan en, uh, zeg je van ja, denk je dat je met deze ploeg een medaille kunt winnen als je vol met doorgaat, dan kan het ook. Maar, uh, het is ja. wel een mooi clubje. Zeker. En we hebben ook veel lol met z'n allen, met z'n vieren. Maar klem dus met z'n vieren veel los. ze werden zesde. We praten na over die wereldkampioenschappen. Ragnar Niemeyer die dat de hele week voor ons gevolgd heeft. Ragnar, eerst nog heel even over vandaag. Die is al heel vroeg voorbij, want er was een noodweer verwacht. Gaat de zender zo uitvallen of valt het mee daar? Nee joh, het is, het is fantastisch weer. Het is zonnig, het water ziet er in principe goed uit. Er zitten wel wat golfjes op hoor, dus niet helemaal ideaal. Maar zou de rekening houden met wind. zou wel eens lastig kunnen worden, maar het is echt fantastisch. Een mooi plaatje tussen de bergen. Het is een soort klein Monaco hier. Nou, dan, heeft die reclame, dan hebben we meteen een klein reclamespotje ja. voor Bled in Slovenië. Maar dan eh, zonnige omstandigheden, maar een jaar voor de Olympische Spelen roeien. Een sport waarin wij een grote traditie, ook wat medailles betreft, eh, op te houden hebben. Dit WK, eh, mag, mogen we wel over zeggen, heeft ons niet heel positief richting Londen gebracht, hè? Uh, Nou ja, laten we even kijken inderdaad naar de medailles. Er is er eentje gehaald, dat kun je geen gouddelver noemen natuurlijk. Een uh, medaille gehaald in een niet-Olympische boot. Een vrouwen vier zonder boot, die voer uh, gisteren. Dat is niet het sterkst bezette nummer. Daar zitten bij de tegenstander ook niet de allerbeste roeiers in. Hoewel bij Nederland Femke Dekker natuurlijk nog altijd wel de grote naam is. Die sloeg die boot uh, voor. Maar goed, dat is één medaille in een niet-Olympische uh, boot. Uh, dat is inderdaad uh, wat aan de magere kant. En er zijn ook weinig momenten geweest dat je op de tribune zat. En nou eens naar links keek, uh, die twee kilometer het water op. Daar komt Nederland aan. Uh, dat is uh, ja, zonde. Dat maakt zo'n toernooi toch wat minder leuk. Het is een wereldkampioenschap. Er zitten hier heel veel Britten op de tribune. Die maken zich natuurlijk al helemaal warm voor de Olympische Spelen van volgend jaar. En ja, die juichen toch heel veel. Dat hele volkslied, dat kunnen we met z'n allen op de perstribune inmiddels wel meezingen. Alle coupletten. En ja, het was toch aardig geweest als je ook een keer iets anders had gehoord. Um, ja, dat heeft er eigenlijk uh, nauwelijks in gezeten. Ja. Kijken we eens even naar, uh, ook een mooie uh, boot waar wij een grote traditie in hebben. De Achter. Uh, relatief goed seizoen, maar tegenvallend op deze week. Ja, nogal, uh, worden uiteindelijk laatste in die, uh, in die uh, finale. Uh, halen daarmee wel die Olympische nominatie dan binnen. Dat is allemaal uh, prima, dat is hartstikke goed. Maar die mannen waren hier gekomen om te knallen. Om uh, misschien wel voor het goud te gaan. Of toch in ieder geval voor een medaille. Uh, goed trainingskamp gehad, het zag er allemaal goed uit. Uh, iedereen fit, uh, nou ja, kom maar op dan. En uh, daar was iedereen kritisch over. En dan heb ik niet zozeer over de volgers, maar met name ook binnen de KNRB. Uh, de technisch directeur René Meijnders die zegt ook, ja, uh, verprutst. Een ander woord is er eigenlijk niet voor. Uh, van deze mannen, de investeringen die we gedaan hebben, uh, dit is een meetmoment. En uh, ja, daar is de ondergrens duidelijk uh, niet gehaald. Het zat er ver onder. Licht een mannen vier. Um, het, het kan altijd nog minder dan die achter of mag ik dat niet zeggen? Nee, dat is een hele trechte conclusie. Dat is een boot waar koppen gaan rollen. Je mag niet uitsluiten dat daar misschien wel een nieuwe trainer op gezet wordt. Het is eigenlijk een groepje ook van vier jongens... waarvan er eentje ziek was. Want we hebben een norovirus hier gehad. En daar heeft de vrouwen acht veel last van gehad. Die boot werd vijfde, had ook medaille-aspiraties. Er was één jongen in die vier niet bij. Moest vervangen worden. Dan wordt het Stressvol voor de vaste mensen. Er zitten twee muda-jongens in, een tweeling... En die zeiden ook tegen mij, ja, we hebben er niet van geslapen. We schoten wakker, we begonnen met spullen tegen de muren te gooien. We konden het helemaal niet handelen. Uh, toen ze de, dag van tevoren, de avond van tevoren hoorden dat een van hun vaste mensen niet meedeed. En tel daarbij op het jaar wat ze gehad hebben. Uh, veel blessures, veel pech, te zwaar getraind wordt gezegd. Te veel met de zware mannen meegedaan. Uh, misschien krijg je dan wel uh, blessures, is het vragen erom. Uh, ik weet dat ze niet tevreden zijn bij NOC en NSF over hoe die boot wordt begeleid. Dus het zou me niet verbazen als daar de komende dagen toch uh, dingen gaan gebeuren. De komende periode. Als wij nu kijken richting Londen. Want daar gaat het uiteindelijk toch allemaal om. Het is allemaal binnen het jaar dat we daar zijn. En nogmaals met roeien hebben we wel iets op te houden. Wat wordt zeg maar. De, de, de, komt er een nieuwe route. Wat gaat er nog gebeuren. En, en wie gaan er wel zeg maar. Die achter zijn wel geplaatst ja, eigenlijk. Ja, nou ja, al al, al, die, al die, uh, die boordroeiers die gaan. Die mannen vier zonden. Waar we het interview ja. van uh, van in klem hoorden. De mannen twee. Twee Groningse jongens van Gias. Hebben ook heel veel in het noorden van het land getraind met z'n twee Een beetje eigenwijze types. En die heb je dat weet jij uh, nodig in de topsport. Uh, die hebben dat uitstekend gedaan. Die zeggen dan wel vervolgens weer dat eigenlijk als, als, als eerste als ze aan de bal komen, ja, we willen eigenlijk in die acht komen te zitten. Uh, dus er gaat geschoven worden, er gaat getest worden, er gaat geseed raced worden. Kijken wie er snel is, wie er goed is, wie er sterk is. Alleen bij die vier, merk je wel een beetje, het zat ook in het interview, uh, dat wordt een beetje een clubje. Die hebben hier geweldig gepresteerd. Die zouden misschien uh, best eens een keer uh, stappen kunnen gaan zetten. En uh, ja, die... die... Die mannen uh, doen het goed, maar er moet nog wel een stap gemaakt worden. Ja. Um, en je zei het al, NOC-NSF kijkt daar ook uh, bij mee. Ho hoe groot is die invloed nou uiteindelijk? Want dat is altijd ook een beetje nou. strijd. Hè? De, de, een bond wil het zelf regelen. Anderzijds zijn ze ook afhankelijk mede van de van ja. NOC-NSF. Nou ja. De binnenkomst van Maurits Hendricks, de technisch directeur, uh, was niet zo heel geweldig. Want die kwam op een dag aan het begin van de week dat ongeveer alles fout ging. Met die vier zonden ook kwam s'avonds aan in het hotel en wist niet wat hij meemaakte. Omdat dat een boot is, een van de drie prioriteitsboten. De mannen achter, vrouwen achter, lichte vier. Daar zijn meer mogelijkheden voor, er is meer geld voor, er is meer aandacht voor, ook met name zeker. Uh, NOC-NSF betaalt een heel heel groot gedeelte van de topsportbegroting. Ja, god. Uh, die willen natuurlijk uiteindelijk ook wat, uh, wat terugzien. Ik geloof overigens wel hoor, dat, dat uh, die banden zijn heel goed. Ze zijn heel tevreden over René nee, Meijnders... over zijn werk uh, als directeur dan weer van, van de Roeibond. Maar goed, uh, er wordt kritisch gekeken. En dit wereldkampioenschap is een wereldkampioenschap. Er wordt weinig gescoord. Er worden prachtige nominaties binnengehaald. Maar wat je mist aan het einde van de rit is misschien... Ja. het feit, je kan ze ook met vlag en wimpel binnenhalen, die nominaties. Door niet vijfde te worden krapjes. Maar gewoon derde, tweede, noem maar op. En, en, en die jeu, die, die extra prikkel of dat extra... Ja, Juichmoment voor mijn part. Dat heb je een beetje gemist hier. dan laat ik zeggen, een beetje gemist. Ja. Kortom, de roeiers moeten nog een slagje maken, erachter, hè, kunnen we wel zeggen. Het is uh, groeien met de riemen die ze hebben. Mag ik die ook even Mag in het zonnetje kwijt? kwijt? Wij danken Plima. jou voor een hele week. Roeiverslag vanuit Slovenië. Hoi. Hoe is het nou met jou? Ik heb het zelf al maanden over mij.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 Jij weet het schat, jij deed het, ik, ik het niet. Dus hoe is het nou met jou? Maar laat me uit om wat verdronken heet, gekwanseld en Sterker ben dan ooit, althans dat zongen ze dus Nick Schilder... van Nick en Simon en Thomas van ACTA. En de Munich-gelegenheidsduo, zullen we maar zeggen, Nick en Thomas. We gaan weer naar de MotoGP, Hans van En je zei Rossi komt eraan. Dacht je het of hoopte je het eigenlijk? Want We willen ook altijd Rossi wel, hè? Ja, we willen allemaal Rossi natuurlijk. Hij behoort tot de meest populaire rijders. Misschien wel de populairste rijder is hij in de hele wereld. Maar zeker in deze omgeving waar hij nu moet rijden. Want hij woont in Urbino, dat ligt vlakbij... Het circuit van Misano-Adriatico uh, aan de oostkust van Italië. Maar ja, ook Simoncelli komt daar uit de buurt. En ook Dovizioso. Dat is allemaal een heel goed, een heel goed nest daar. Een hele goede omgeving voor motocoureurs. Daar worden ze geboren, daar groeien ze op. Daar kunnen ze bijna ieder weekend rijden. En ja, zo krijgt het talent natuurlijk ook een, een grote kans in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Nederland... waar het allemaal wat moeizamer gaat... en waar de mogelijkheden gewoon veel minder groot zijn. Maar goed, Rossi nog steeds in de wedstrijd... en op een keurige zesde plek. Hij dueleert om de vierde plaats met Simoncelli. Met Dovizioso en met Ben Spies. En ja, Simoncelli is Rossi voorbij gegaan... en dat ging weer op de bekende Simoncelli-manier. Er was eigenlijk geen ruimte. En dan toch die motorfietsen tussen zetten. Ja, uh, het is allemaal weer op het randje, hoor. Het heeft natuurlijk eerder dit jaar... Uh, Pedroza al een keer een crash gekost... waardoor hij... Uh, Enkele tijd uit de roulatie was. Maar goed, Simoncelli dus op die vierde plek. Maar het opvallende, toch aan de kop van het veld, is het feit dat Gorgio Lorenzo aan de leiding gaat. Hij doet het fantastisch. Hij heeft net een nieuw ronde-record gedraaid. De wereldkampioen. De man die de laatste wedstrijden zoveel achterstand heeft opgelopen. ten opzichte van Casey Stoner. Stoner oppermachtig. Heeft al zeven Grand Prix gewonnen dit seizoen. Heeft ook een ruime voorsprong in de tussenstand van het kampioenschap. Maar de Nederlander Wilco Zelenberg, hij zei het al, vlak voor deze wedstrijd. Lorenzo moet nu weer gaan winnen als hij nog een klein beetje hoop wil houden. Als hij nog een klein kansje wil maken om die wereldtitel te prolongeren. En ja, hij doet zijn best voor Yamaha. Dat doet hij zeker. Gorgo uh, Lorenzo gaat aan de leiding Pedroza op de derde plek. En ja, het is nog steeds niet gaan regenen. Wel is aan het begin van de race de witte vlag even uitgestoken om, uh, uitge uh, om aan te geven... Uh, dat het gevaarlijk kan zijn op sommige punten, dat het nat kan zijn. Maar vooralsnog is dat niet het geval. De rondetijden liggen ongeveer anderhalve seconde boven die van de snelste trainingstijd. Maar ja, één gevaar dreigt nog op dit circuit van Misano. En dat is dat de motoren zonder benzine komen te staan. Vorig jaar Rossi in de uitloopronde stilgevallen. Het is een heel zwaar circuit voor de brandstofconsumptie. En dat kan het de laatste paar ronden nog heel erg spannend maken. Gaan we honkballen tussen Hoofddorp en Amsterdam, Theo Plachia, Is dat eigenlijk het is niet zo spannend als gisteren of wel? Nee, want het verschil is groot. Het is inmiddels 1-4 in het voordeel van Amsterdam. Maar ja, honkbal laat zich wat dat betreft slecht voorspellen. Gisteren duurde het heel lang, was het heel spannend, duurde het lang, was het heel erg warm. En alle spelers hebben daar toch nog wel wat last van, heb ik vanmorgen van ze begrepen. Dus ik heb wat dat betreft begrepen dat ze er graag na zeven innings een eind aan willen maken. En Amsterdam is op dit moment goed op weg aan het begin van de vijfde. De inning want ze leiden met 1-4 in de vierde slagbeurt een mooie twee-pitter van Berkenbos langs de derde honk waarop uh, werd binnengeslagen door Gerard en in de derde inning ging het eigenlijk goed mis voor Pioniers toen waren er vier honkslagen op rij en ook twee fouten dat was uh, cruciaal waarbij uh, Roger Kops de werper dus niet, niet goed gesteund werd door zijn velders en de 1-0 voorsprong van uh, Pioniers dus ineens opgezet werd in een 1-3 achterstand inmiddels is uh, 1-4 Pioniers uh, doet het uh, goed maar uh, aan van het laten ze toch te veel liggen. Eerste slagbeurt, twee mensen achtergelaten op de honken en ook in de tweede slagbeurt. En daarna zijn ze eigenlijk niet in de buurt geweest van de honken. Zodat het terecht is dat Amsterdam op dit moment leidt in die vijfde slagbeurt met één tegen vier. En als ik nog even kijk naar het buitenveld, dan zie ik daar coach Charles Urbanus ijsberen als een leeuw in een kooi. Want hij is geschorst, de coach van Amsterdam, zit zijn laatste wedstrijd schorsing uit. Mag ook niet op de tribune zitten en is dus nu verbannen tot het buitenveld. Daar draait hij rondjes. Hij kan helemaal niks doen, maar hij ziet wel vanuit het verre veld dat zijn ploeg leidt met 1-4. ...gaan wij het hebben over tennis, de US Open voor de liefhebbers. Je moet er even voor opblijven, maar je kan ook lang opblijven... ...dan heerlijk lang naar tennis kijken. Uh, straks tussen vijf en zes gaan we uitgebreid die hele eerste week... eens even op een rijtje zetten. Maar nu gaan we eerst eens even de nacht doornemen. Marcella Mesker, uh, goedemiddag inmiddels. Goedemiddag, Tom. Uh, ja, voor jou zijn het lange nachten natuurlijk met dat prachtige tennis. Er werd weer getennist. Uh, laten we het eerst even over wat favorieten hebben. Bijvoorbeeld de heren Federer en Djokovic kwamen in de baan. Ja, en uh, alle twee betrekkelijk eenvoudig door. Alhoewel Federer er toch wel aan moest trekken. Want uh, hij verloor de tweede set tegen de Kroaat Marin Silic. 22 jaar, 27ste geplaatst. Voormalig top 10 speler had ook al eens bij de Australian Open de halve finale gehaald. En een, ja, we noemen dat in tennis een big hitter. En dat zijn vaak tegenstanders waar Federer uh, niet altijd goede resultaten tegen boekt. Afgelopen maand verloor hij bijvoorbeeld Van Tsonga, ook zo'n big hitter. Hij verloor Van Berdy. Uh, ja, jongens met een sterke service, een big forehead. En dat, die Silic ook, die speelt ook graag zo. Dus hij had het moeilijk, verloor de tweede set. Uh, begin derde set, dat was de key, de sleutel. Hij brak, werd weer teruggebroken. Dus dat, dat speelde een beetje over en weer. Maar ja, toen wist hij de beslissende break te plaatsen. Pakte die derde set. Ja, en toen was het uh, routine: uh, vier sets overwinning. Maar het was uh, eigenlijk de eerste test ja. voor Federer. En uh, Djokovic, die even geblesseerd raakte voor het toernooi... toen zei dat er niks aan de hand is... die wandelt redelijk door dit toernooi heen tot nu toe. Ja, ja ongelooflijk zijn, zijn vorm. Uh, geen enkel probleem tegen Nikolai Davidenko, de Rus... die toch ook uh, ja, heel wat heeft gepresteerd in zijn carrière... maar ietsjes ouder is en ja, wat je dan vaak ziet... en um, zie je trouwens ook bij Feder, dat ze dan net een stapje langzamer zijn. En ja, dat ze dan zo'n hele lange rally... dan net niet die winnaar kunnen slaan... die ze vroeger wel sloegen. En ja, dat was ook bij Davy Denko, dus hij ging er uh, gemakkelijk in drie sets af. En dat betekende de zestigste overwinning dit jaar al voor Djokovic... met maar uh, twee verliespartijen daar tegenover. Dus absoluut de grote man in New York en, en de man ook in, in vorm. Um, dan is er ook een man, die Thomas Berdy, daar zit ik al eigenlijk een tijdje op te wachten... dat ik denk, die gaat die aansluiting wel eens maken. Maar dat lukt me niet, hè? Nee, vorig jaar leek het erop. Had hij natuurlijk halve finale Parijs, finale Wimbledon. Toen had hij moeite om met zijn nieuwe status uh, om te gaan. Uh, dit jaar uh, wel een constant jaar gedraaid. Maar gewoon veel kwartfinales en halve finales. De laatste maand, moet ik zeggen. Ik heb een paar wedstrijden echt uh, heel goed van hem gevolgd. Won die onder andere ook van Federer. En uh, heel goed tennis. Uh, net zoals hij dat vorig jaar op zijn top speelde. En ik dacht, nou dat kan wel yeah. eens een gevaarlijke outsider worden voor de US Open. Maar ja. Uh, wat er dan gebeurt. Veel spelen. Uh, veel uh, klimaatwisselingen. Continentwisselingen. En hij krijgt last van zijn schouder. Overbelasting. Had hij al uh, in het laatste toernooi. Moest hij opgeven in de halve finale. Is hier gewoon keurig begonnen. Was goed in vorm. Won ook uh, sets met 6-0. En uh, ja, hij moest opgeven tegen de Serviër Tip Sarevic. Bij 6-4 en 5-0 achter. Had kennelijk toch uh, te veel Ze pijn. Volwast. Dus dat was de zoveelste in New York. Hè? Ja, die sneuvelde. Daar gaan we straks inderdaad nog even uitgebreid rustig over. Nu nog even uh, naar de vrouwen. Uh, Serena Williams, die doet dus wel mee. En die doet ook echt mee, zien we. Me. Ja, ik heb er in uh, twee jaar uh, niet zo goed zien spelen als nu. Nou, hebben we er sowieso in twee jaar niet zo vaak zien spelen. Ja. Omdat ze zoveel leed heeft gehad, of ziekte of wat voor een reden dan ook niet speelde. Was hier slechts als 28ste ja. geplaatst. Nou, dat, dat, daar, daar wordt natuurlijk over geschreven. Van, moet je dan exact die ranking aanhouden? Of moet je, net zoals Wimbledon, dan, uh, door het plaatsingscomité zeggen... Nou, Williams, met haar staat van dienst, die moeten we hoger plaatsen. Hebben ze niet gedaan in New York. Dat betekent dat ze in de derde ronde tegen de nummer vier moest. Victoria Azarenka. Nou, dat kan normaal een halve finale zijn. Het was een hele goede wedstrijd. Uh, met name de tweede set. Dat werd een tiebreak. Maar ja, Williams uh, speelt echt heel goed. 6 1 -6 ze slaat altijd veel winners, sowieso, en veel servicewinners. Maar ook heel veel fouten. En die fouten die zijn er dit toernooi gewoon niet. Ze is fitter, ze is gretig, ze is, ze is fris. Ik zou echt niet weten wie haar van de titel moet houden. Kijken we toch nog even naar de nummer 1 van de wereld... die nog nooit ja. de Grand Slam volgens mij won, Ginaki. Eh, eh, ja. is, is die nu toch in een vorm dat je kan zeggen... nou, daar, daar mogen we toch iets meer van verwachten? Nou, ze speelt wel op haar favoriete ondergrond... Kijk, Parijs en Wimbledon is het niet voor haar gelukt. Is het is natuurlijk allemaal heel vervelend voor haar. Die hele discussie, nummer één en geen Grand Slam winnen... kan zij allemaal niks aan doen. Maar uh, nu speelt ze op hardcourt. Uh, ze heeft al een keer de finale gehaald hier, twee jaar geleden in New York. Uh, ze staat lekker te spelen, dat zagen we tegen Arantxa Rus. Die kreeg maar twee games. Vannacht won ze ook weer van de Amerikaanse King. Uh, vrij makkelijk in twee sets. Dus die stoomt wel door... Maar ja, ik denk als ze uh, Serena Williams tegenkomt... dat het dan uh, toch ook snel voorbij is. We gaan er straks nog uitgebreid over verder praten... tussen 5 en 6 uur met Marcella Mesken en John van Lotten. Marcella, dank voor dit moment. Radio 1, het NOS-journaal. Eén minuut over half drie geweest. De hoogste tijd voor de hoofdpunt. Hier is Onno duiven Goedemiddag. De eerste Iraanse kerncentrale heeft voor het eerst stroom geleverd aan het lichtnet... Vanaf middernacht levert de centrale in Bouchier zo'n 60 megawatt. De uiteindelijke capaciteit is 1000 megawatt. Volgens het Westen gebruikt Iran de centrale als dekmantel... voor de ontwikkeling van een atoombom. Iran ontkent dat. De man die gisteren in het Amsterdamse Concertgebouw riep... dat hij een dienaar van Allah was, krijgt hulpverlening aangeboden. De 39-jarige man heeft geen vaste wonenverblijfplaats en heeft al vaker bijeenkomsten verstoord. Voor verstoring van de openbare orde kan hij ook een boete krijgen... Koningin Beatrix, die de voorstelling bijwoonde, is niet in gevaar geweest, al dus de politie. En oud-minister van Financiën, Zalm, ziet niets in het idee van oud-VVD-leider en partijgenoot Bolkestein om Griekenland uit de eurozone te zetten. In het tv-programma Buitenhof zei Zalm dat dat geen goede oplossing is. Hij denkt dat na Griekenland andere probleemlanden zullen volgen en dat alleen enkele noordelijke landen overblijven. Zalm pleit voor een onafhankelijke begrotingscommissie die landen op de vinger stikt als ze in de fout gaan. En dat is nieuws op dit moment. Alle Verkeersinformatie. Er staan files door werkzaamheden op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... tussen Meers en de het Europaplein, 5 kilometer. In het noorden van het land op de A7 Herenveen Groningen... tussen Boerakker en Leek, in beide richtingen, 2 kilometer. Op de A12 Arnhem-Utrecht staat voor Veenendaal 3 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechterrijstrook is dicht. En op de A73 Vendo richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd... Voor Knop het Ewijk staat 3 kilometer file en de rechterrijstrook rijstrook is dicht. Sport Radio, NOS, NOS Radio, drie minuten over half drie. We gaan weer naar de MotoGP want Je kan niet tanken langs de baan, zei je al, en dat kan een probleem worden en het weer eventueel. Hè? Ja, maar het weer blijft op, op dit moment uh, stabiel. Het regent niet en Gorgo uh, Lorenzo heeft toch van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn voorsprong te vergroten op Casey Stoner. Dat is toch wel een, uh, een verrassing, hoor. Stoner komt nu zelfs een beetje onder druk te staan van zijn teamgenoot, zijn teamgenoot Dani Pedrosa, Marco Simoncelli op de vierde plek, vijfde Dovizioso, dan Ben Spies, dan Valentino Rossi. Dat blijft een heel mooi duel daar om die vierde plaats op behoorlijk grote afstand achter Casey Stoner. Die lijkt op weg naar zijn derde Grand Prix overwinning van dit seizoen na Eerdere zegens in Gires en in Mugello. Mits tenminste zijn machine over voldoende brandstof beschikt. 21 liter mogen ze meenemen. En ja, daar gaat dan die opwarmronde ook nog vanaf. En 21 liter zou heel krap zijn om hier net de finish te kunnen halen. op dit circuit waar heel veel geaccelereerd wordt. En waar het dus heel zwaar is voor de motoren. Met name voor het brandstofverbruik en voor de remmen. Dus een moeilijke race hier voor de MotoGP-mannen. Hey, El Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar. si nada de la mañana que solo brilla. Remedio chino e infalible. U luistert naar Radio 1, overigens Megusta Toe van de Manu Ciao. ook al van even geleden. Aandacht voor paardensport nu, want mocht het u ontgaan zijn... vrijdag is in het Breda het Open Europees Kampioenschap Mennen begonnen. Dertig jaar geleden was dat voor het laatste EK in Nederland. En als we het hebben over dat kampioenschap... denken wij natuurlijk altijd aan Ijsbrand Chardon. Maar die komt natuurlijk in actie, maar niet alleen individueel. Want bijvoorbeeld samen met Koos de Ronde en Theo Timmerman... vormt hij ook samen het Nederlands team... dat strijdt om de Europese landentitel... Op het onderdeel Dressuur eindigde Nederland als land als eerste... maar individueel moest Chardon een Australiër voor laten gaan, Boyd Axel. Op de marathon moet onze nationale troef een achterstand van ruim één punt omgedaan maken. U hoort een verslag van Matthijs Westraat. Meneer Chardon, ik ben een dertiger. En eigenlijk weet ik niet beter dat vierspansport... Ja, dat uh, hangt samen met IJsbrand Chardon.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 En dat gaat goed. De eerste Luttele secondes worden van de tijd van Boyd afgetikt. En ook hindernis 2 gaat niet slecht. U moest rennen, mevrouw? Ja, ja tuurlijk. Dat hoort erbij hè, om te gaan rennen. Net op tijd? Ja, tuurlijk. Kijk wat hij doet. Ja, zeer zeker. Maar dan bij hindernis 3, de waterhindernis, gaat het fout. Oh, oh oei, oei, oei.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 Chardon moet dus uh, de marathon, nadat hij de marathon gewonnen had... straks op het onderdeel vaardigheid. En dat noemen wij wel het kegeltjes rijden. Eén seconde goed maken op Boyd-Excel... om voor het eerste Europese titel voor zich op te eisen in het landenklassement. Is Nederland zo goed als zeker omdat Hongarije op een ruime afstand tweede staat. We gaan snel naar Hans van Looshoort. Is de finish al aanstaande, Hans? Ja, de finish is aanstaande. En Gorga uh, Lorenzo komt daar nu naartoe. Hij trekt zijn motor uh, op het achterwiel... zoals uh, zo vaak, zoals gebruikelijk in deze klasse. Lorenzo wint hier de grote prijs van San Marino... Dat dan komt uh, in de vette dan Dani Pedroza. Want die is Casey Stoner voorbij gegaan. Toch problemen aan boord bij de Australiër. En alle ogen zijn gericht de, op het duel. Om de vierde plek. En daar komen ze vlak bij elkaar. Simoncelli, Dovizioso, Die komt er nog naast op de streep. En Ben Spies erachter. Nee hoor. Simoncelli die wordt net vierde voor Dovizioso. Dan Ben Spies. En daar groot applaus voor Valentino Rossi. Hij komt als zevende over de finish. Voor uh, Bautista uit Spanje. En dan hebben we de eerste acht in de motor race Hebben we binnen. Geen spannende wedstrijd waar het ging om de eerste plaats. Want Lorenzo was de meest brutale rijder meteen na de start. Vanaf de tweede startplek nam hij de leiding. En hij heeft die leiding eigenlijk nooit meer uit handen gegeven. Het is zijn derde overwinning dit seizoen. En dat brengt hem op 224 punten. Terwijl Casey Stoner er nu 259 heeft. Nog steeds een behoorlijke voorsprong voor de Australië. Maar goed, dit is een geweldige stimulans natuurlijk voor het hele Yamaha-team. Om in ieder geval die laatste vijf Grand Prix van het seizoen de aanval te blijven. Openen, want Stoner is te verslaan, dat heeft Lorenzo vandaag laten zien. En de volgende Grand Prix is over 14 dagen op het circuit van Aragon in Spanje. gaan wij uh, terug waar we net vandaan kwamen. Namelijk, er is niet alleen een EK-eventing, uh, of een EK uh, uh, van uh, de, de Manners... maar er is ook een NK-eventing aan de gang daar. Ed van der Bent, jij volgt voor ons die wedstrijd, hè? Ja, Tom, en gelukkig doen jullie het in de volgorde van belangrijkheid. Want het eh, EK eh, voor de manners is eigenlijk, eh, zeg maar, journalistiek gezien belangrijker. Want eh, de laatste keer was eh, 30 jaar geleden. En IJsbrand heeft, eh, wat was het, eh, is vier keer wereldkampioen geweest en 22 keer nationaal kampioen. Maar een eh, EK heeft hij nog nooit aan deel kunnen nemen. Dus dat zou mooi zijn als hij dat binnen eh, het kon, af kon afsluiten. Maar we hebben hier het NK het Nederlands kampioenschap Eventing. En waarom is dat minder? Het is een beetje vlees nog vis, want het ligt te vroeg in het seizoen. In het verleden werd het in de Boekelo gehouden. Een zware wedstrijd, meestal in oktober. En meneer, vorig jaar heeft men het naar voren gehaald in de kalender, en wel hier naar Breda. Waar overigens een mega-event aan de gang is met en menners, en springrouters, en dressuurruiters en ook nog eventingrouters. Maar als je vorig weekend nog het Europees Kampioenschap uh, eventing in Loemule hebt, dan kun je je voorstellen dat het deelnemersveld nou uh, niet echt is om over naar huis te schrijven. Want ja, die paarden, eventingpaarden rijden niet iedere week. Die gaan maar twee, hoog drie drie keer in een jaar euh, doen die een, een zware wedstrijd rijden. Vandaar dat, dat NK wat dat betreft eigenlijk niet zoveel voorstelt. Maar ik wil het niks te kort doen aan het resultaat van Madeleine Brugman... die na twee onderdelen, euh, dressuur en springen... want de volgorde hier is, is een andere, beëindigen met de cross-country... die nu aan de gang is met het paard Edino. Staat ze aan de leiding, ze was tweede in de dressuur... en vijfde bij het springen. En op de tweede plaats in het algemeen klassement... staat nu Raf Koremans met Cavalor Telstar. Die was vierde in de dressuur... En twaalfde uh, in het springen. En op de derde plaats staat uh, Frank Ostholt... die uh, vorige week nog in, uh, bij het EK... derde werd met een ander paard overigens. Uh, en uh, die werd, even kijken, achtste in de dressuur... en uh, derde bij het springen. Nou, dat uh, betreft dus die, die wedstrijden hier in, uh, in Brabant... het is uh, ja, van belang dat Nederlands kampioenschap... Voor, om in Adalen te gaan. En, uh, maar met ingaan van volgend jaar... zal het Nederlands kampioenschap weer voor drie jaar minimaal... naar Boekelo gaan... En dan krijg je misschien weer, omdat daar een sterke deelnemersveld is... dat dan de nummer 62 eh, van de, het klassement na afloop... dat dat dan de Nederlands kampioen wordt als beste geëindigd in Nederland. Die situatie hadden we een paar jaar geleden. Hier hebben we in ieder geval nu op de plaatsen 1 en 2 voorlopig eh, in Nederland staan. Maar van Madeleine Brugman weten we dat ze in de cross Country dat eh, ze daar niet alles op alles zet. Het is wat dat betreft geen crossvaarter zou je kunnen zeggen. En er is overigens na zo'n 25 starts, is er ook nog niemand binnen de optimale tijd. Geëindigd. We hebben overigens een, een paar valpartijen gehad. Een, twee keer een paard en één keer een ruiter. Maar dat is allemaal goed afgelopen. Want daarvoor wordt voor het welzijn toch wel gezorgd. Wat betreft de hindernissen. Het is allemaal vergebouwd. Maar ja, je hebt nu eenmaal diverse kwaliteiten. En een, een foutje is toch snel gemaakt. Voor wat betreft Nederland hebben we natuurlijk de hoop in de bange dagen... van onder andere Beijing. De wedstrijden die toen in Hongkong wat betreft de paardens... werden gehouden bij de Spelen. Tim Lips, de enige deelnemer toen... Wel, die valt wat terug. Die was vorige week in de Loermule nog 28 28ste. Ook door een slechte dressuur. Wel, met de twee paarden waarin hij hier dit weekend rijdt... kan hij ook niet echt een deuk in een pakje boter rijden. En We hebben hem net gezien. Hij had een weigering op een van de hindernissen... in het laatste deel van het terrein. De hindernis 24 op het totaal van de 30 sprongen. We hopen dat het straks wat beter gaat voor Jan van Beek. En natuurlijk in het slot dan voor Raf Koremans... de genaturaliseerde, tot Nederlander genaturaliseerde Belg en Madeleine Brugman. Gaan we snel naar het honkballen, want eh, hoofddorp Amsterdam. Amsterdam eh, stond ruim voor. Eh, hoe is de situatie nu, jaar? Nou, het is helemaal veranderd. Het is uh, gelijk geworden in die vijfde slagbeurt. En de startende werper Ben Grover van Amsterdam, behoorlijk in de problemen, had moeite met een paar korte tikjes van uh, Muzo en van Mark Duursma. En belangrijker is uh, dat hij ook niet gesteund werd door zijn veld. Wat uh, in de derde slagbeurt bij Pioniers gebeurde, gebeurde nu bij Amsterdam twee slordige fouten van de velders van Amsterdam. Zelf met een wilde worpen en daar profiteerde pioniers gretig van door die punten te scoren ook nog een geraakt werper voor Dave Flanagan, zodat de druk op Amsterdam hoog was en pioniers bijna maximaal profiteren met drie punten maar nog één honkloper achterlieten zodat Ben Grover, ja, hij heeft het moeilijk, was niet echt in de problemen geweest tot nog toe, maar nu moest hij in één slagbeurt drie punten toestaan en het is weer gelijk 4-4, een stand die we gisteren ook hadden aan het eind van de negende inning en toen gingen we verlengen maar misschien hebben we vandaag voor die tijd een beslissing. Het is nu weer de beurt aan Amsterdam om te slaan op werper Shane Gnade die Kops is komen aflossen. Kops de man die eigenlijk gestopt was twee jaar geleden maar weer teruggehaald is voor de playoffs en de Holland-series om zijn ploeg, zijn oude ploeg te helpen. Heeft het niet goed gedaan vanmiddag met name in die derde slagbeurt. Maar nu Shane Gnade de reliever die voorlopig aardig grip heeft op de Amsterdamse slagploeg. Want hier valt ook weer de tweede nul in de zesde inning. Het is hier 4-4. So much. Amerikaanse groepje Fits en de Tantrums. kent u natuurlijk wel met Picking Up the Pieces. We gaan het hebben over de... Kennen ze niet hier, knikken ze naar Maar ja, nou, Fits en de Tantrums, daar ga je veel van over. We gaan het hebben over de Huelta Gio lippens Want um, voor wij naar die prachtige etappe... met die enorme berg uh, die voor ons ligt gaan praten... eerst eens even over uh, hoe ver we nu zijn. En uh, ja, we zijn heel ver. En met name uh, we, we doen mee om uh, ja, de echte plaats. Is het toch eigenlijk een ongelooflijk verhaal of niet? Die ja, dat laatste. Dat is behoorlijk, be behoorlijk verbazingwekkend, laat ik het zo zeggen. Bauke Mollema, die zomaar ineens derde staat, terwijl we inderdaad op twee derde zijn van deze Vuelta. Maar eigenlijk ligt het zwaartepunt gewoon in dit weekend. En met name die etappe van vandaag in de richting van die aankomst op de Alto de Angliru... Ja, dat stieke de, de, de, de muur van Hoei werd al in een Vlaamse krant uh, gisteren geschreven. Twintig keer de Koppenberg. Nou, probeer het maar eens voor te stellen om daar met de fiets tegenop te rijden. Stijgingspercentages 23,6 procent. Een gemiddeld stijgingspercentage van 10,1 procent. En die Bouke Mollema, waarvan we weten dat hij dit werk heel goed aan kan. Hij heeft gewoon de afgelopen twee weken heeft hij, uh, veel laten zien. Hij is uh, vaak meegegaan, heeft lef getoond. Uh, heeft toch echt gewoon laten zien dat hij, dat hij echt uitstekende klimmersbeen heeft. Maar vooral ook dat hij heel intelligent koerst. Want vanaf het begin van deze vuelta zit hij altijd mee op de voorste rangen. En dat betekent dat hij zich niet wil laten verrassen. Zoals de anderen toch allemaal wel een, een keer een slechte dag hebben gehad. Behalve natuurlijk de klassementsleider op dit moment Bradley Wiggins in die rode trui. Uh, die dan ook nog eens een keer uh, Christopher Froome, uh, de nummer 2 in het klassement, vlak achter zich weet. Maar dat is een teamgenoot van hem. Dus die twee die zouden in principe vandaag ervoor moeten zorgen dat ze geen achterstand oplopen op Bouke Mollema, want dat draaide het om. Kobo doet ook nog mee. Die staat op de vierde plek in het algemeen klassement. En uh, dan hebben we het over mannen die allemaal binnen de minuut nog staan... van de leider van Bradley Wiggins. Jacob Vogelzang staat daar ook nog op de vijfde plek. Op uh, 58 seconden. Maar Bouke Mollema, 36 seconden achter Bradley Wiggins... En eerlijk gezegd er dus veel, veel meer dan wij ooit verwacht hadden van tevoren. Um, en Nou staat hij daar. Uh, je hebt zo'n aantal van die dagen dat je denkt... goh, zou hij er nog bij zitten? Maar wat mij opvalt als ik kijk is dat hij er niet alleen bij zit... maar ook steeds een hele sterke indruk maakt. Misschien wel een van de sterkste van die mannen, hè? Dat idee heb ik ook. Ik moet wel eerlijk zeggen, gisteren natuurlijk ook een loodzware bergetappe. De etappe waarin Nibali door het ijs zakte. De etappe waarin Rodriguez definitief zag dat hij afgeslagen werd. Dat hij niet meedoet voor de bovenste plaatsen waar Jurgen van der Broek door het ijs zakte. Daar zag je toch ook wel dat Mollema, dat het daar nou ja, tot aan de limiet ging. Maar ja, dan krijg je meteen die discussies. Ja, iedereen zit aan de limiet uh, in zo'n zware bergetappe. Maar je zag dat het allemaal niet meer zo met overschot ging... als het eerder uh, in deze vuilta ging. Dus het was voor het eerst dat we hem echt wel heel erg zagen lijden. Aan de andere kant, Bauke Mollema zie je toch altijd wel een beetje... Uh, ja, het, is, het is geen stylist als hij klimt. Je ziet hem altijd wel een beetje schokschouderend omhoog rijden... de mond opengespecht. Maar hij kan dat. En, en, en Ik moet eerlijk zeggen, hij maakt dus een fantastische indruk. Maar ik durf er geen op af te sluiten dat hij na vandaag uh, nog steeds op dat podium staat. Want daarvoor is die Roe gewoon veel te stijl en veel te gevaarlijk. En, en eerlijk gezegd uh, worden we straks misschien wel enorm verbaasd... door uh, de uitslag als we boven op die berg aankomen. Want uh, er gaan klappen vallen, gegarandeerd. Want, uh, je zei het al, een aantal mensen staan binnen de minuut... maar er zijn natuurlijk toch nog een heleboel mensen ook daarachter... die de hoop hebben om met één uithaal die hele Vuelta te kunnen beslissen. Ja, maar dan moeten ze wel echt enorme verschillen maken. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan uh, Dennis Menchoff, uh, die toch een hele goede indruk maakt uh, in deze Vuelta. Vooral het, de tweede week van de Vuelta. In het begin heeft hij veel tijd verloren, maar uiteindelijk natuurlijk die tijdrit. Die was hem op het lijf geschreven, daar reed hij goed. Uh, hij heeft ook in de bergetappers. Daarna heeft hij goed meegereden. Die staat op bijna drie minuten van Bradley Wiggins. En natuurlijk, als het echt helemaal misgaat met Wiggins... dan kan hij zomaar die drie minuten goedmaken op die uh, lange, steile klim. Maar uh, ik uh, moet eerlijk zeggen, ik zie dat nog niet helemaal zo gebeuren. Nee, ik zei het al, uh, Kobo, de man die gisteren zo'n goede indruk maakte... dat is toch een man uh, die ik in, uh, groot gevaar, uh, tot groot gevaar in staat achter. We gaan het allemaal volgen in de volgende uren van langs de Lijn. Prachtige etappe in de Vuelta. We zijn natuurlijk ook gewoon bij het honkballen, de paarden. Kortom, blijf aan de lijn voor Langs de Lijn.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 Dit is Radio 1.